ハウス Yeah, I'll o De ramen trillen er bijna uit. Maar dat kan ons weinig schelen. Als wij de nieuwste House Hit spelen, hij gaat lekker. Hij...